Juris Stubenitski met het NOS-journaal. In een bar in de Amerikaanse staat Californië... heeft een man twaalf mensen doodgeschoten. Nog eens twaalf anderen raakten gewond. De schutter is door de politie gedood. De politie spreekt van een aanslag. Het gebeurde in de plaats Thousand Oaks bij Los Angeles. In de bar was een line dance-avond voor jongeren bezig. De schutter gooide volgens een getuige rookbommen naar binnen... en opende toen het vuur. Mensen zijn vervolgens door de ramen naar buiten gevlucht... Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Nederland biedt de advocaat van de Pakistanse vrouw Asia Bibi tijdelijke opvang aan. Hij kan gebruik maken van een speciaal programma voor mensenrechtenactivisten, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De christelijke Asia Bibi was ter dood veroordeeld voor godslastering, maar werd onlangs vrijgesproken. Dat leidde tot felle protesten van moslimextremisten in Pakistan. Haar advocaat is al in Nederland en kan hier drie maanden blijven. Waar Asia Bibi is, is niet helemaal duidelijk. De leefbaarheid in de armste wijken van Nederland gaat achteruit, zeggen woningcorporaties. In wijken met veel sociale huurwoningen is meer overlast en meer agressie, doordat die huurwoningen vaak naar mensen gaan met verslavingen of financiële problemen. De tegenstellingen tussen arme en welvarende wijken worden daardoor groter, zeggen de corporaties. In Lissabon zouden tientallen fans van Ajax zijn aangevallen door hooligans van Benfica. De supporters vierden op een terras dat de Amsterdammers met 1-1 gelijk hadden gespeeld gisteravond. Ze zouden toen zijn bekogeld met flesjes, stoelen en stenen. Tot slot nog het weer. Volop zon, het is droog en het wordt vanmiddag 13 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking, maar wel droog en ook dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdiet. Verkeersabdiet.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 Jumbo from my bed, with thunder crashing in my head, my pillow still wet from last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Daddy, please don't cry Daddy, you still got me and little Tommy Together we'll find a brand new mommy Daddy, daddy, please laugh again Daddy, ride us on your back again Daddy, please don't cry Why are children always first To feel the pain and hurt the worst It's true but somehow It just don't seem right Cause every time I cry I know It hurts my little children's soul And I wonder Will it be the same tonight Don't cry daddy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 Please don't cry. Don't Cry Daddy van Ellen Clark. Hier op CFM antwoord bij CFM Lunch. Ja, nooit geweten dat Deen zo'n huilenbalk is, joh nee, nee vader. <laughs> ik zei, moest even denken, ik moest ja. even denken. Nu ja, mooi hè, Zandvoortstalent, talent, jongens. Ja. Talent. Zeker weten, dat is een grote ja. brood in mijn keel. Oh. <coughs> ik Daar moet je mee oppassen. Ja, Daarom heet dat ook C.F.M. Lunch Dat moet gegeten worden. Ja, maar maar uh, steeds dikker daardoor. Praten en eten gaat niet tegelijk. Hè? Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee, wat, nee, nee. Wat, uh, wat een mooi nummer was dit. Zeker weten. Maar ik heb nog wel een mooi nummer in de kast liggen. Ja, zometeen... Uh, als we, natuurlijk, we gaan nog eventjes bespreken wat we dit uur gaan doen. Ja. Sowieso hebben we zometeen het interview met Tutti Frutti over de ondernemersgala. Ja. En dan, dat is een heel gezellig interview geweest. Ik ben gewoon die winkel ingelopen en uh, gekeken wat, uh, wat ik daar voor jasjes en uh, kleding kon kopen. Voor, in mijn maat was er niks, maar oké. Okay. Mm. Maar uh, verder uh, maar gaan we natuurlijk uh, vaste items doen. Dat, dat Ik wou zeggen, dat is natuurlijk bij Tutti Frutti. Je moet maar wachten wat er binnengebracht wordt. Inderdaad. Toch? ja. Inderdaad. En duurzaam. Dus je moet gewoon regelmatig kijken als je iets speciaals zoekt. Ja. Dat is waar. Ja, dat ja, is ja, waar. Ja, ja. Maar we hebben wel iets heel moois. Hè? Een soort van primeurtje nu, toch? Een soort van. We, heb, we hebben een, een, een, een grande primeur. Want Versaal. we hadden net natuurlijk al de primeur van Mike Danes, Zandvoortstalent. talent. Ja. En uh, daarna kwam Alen. Dat was dan weer niet een primeur, maar wel Zandvoorts talent. Maar we hebben weer een uh, talent in de wachtrij staan uit Zandvoort. Want uh, Lea Bos die heeft uh, zojuist haar tweede nummer opgenomen. En die gaat binnenkort uitgebracht worden. Want het is nog niet zo ver, maar wij mogen hem wel al draaien. Spannend. Hoe vind je dat? Nou, ik zou zeggen mensen thuis, uh, luisteraars... Uh, zet, zet, tissues de box, de, zet de tissuebox maar vast klaar. Hier komt een prachtig nummer, het nieuwste nummer van Lea Bos, Nooit of Nooit.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 Raad nooit of nooit hoe diep ik in mijn hart tast... Om weer bij jou te zijn. Want als jij bij me bent, als je maar naar me lacht... Verdwijnt mijn kleinste pijn. Maar mocht het nodig zijn, ik haal je uit de diepte. De diepste kraters van mijn hart, mijn lijf, mijn liefde...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 Jij zal toch nooit of nooit beseffen wat ik doen zou. Dat was hem. Wat mooi. Mooi hè? Zeker. Ja, ja, ja. ja. Heel mooi. Ja, nou gelukkig. dankjewel. <laughs> nou, die zou, kunnen mensen binnenkort ook gaan zien hè, de, de videoclip ervan. De videoclip, ja, daar moet ja. er moeten nog even wat kleine dingetjes aan gedaan worden aan de videoclip. Maar hij is zo goed als klaar. Dus die gaat binnenkort op YouTube komen en het nummer zal binnenkort verschijnen op uh, Spotify en uh, iTunes en noem alle dingen maar op. Nou, heel erg uh, super. En natuurlijk allemaal lekker downloaden en doen. En dan komt het uh, helemaal goed met Lea, onze eigen Zandvoorts talent. Yes, yes. Zometeen uh, gaan we lekker uh, naar, of gaan we lekker, dat zeg ik verkeerd, maar gaan we naar het uh, interview... Uh... Met Tutti Frutti, een van de genomineerden in de... Ze zijn in de categorie retail of overige? Uh, dat moet ik even checken zo. Ja, dat weet ik ook even. Nou, nou niet. Even ik checken. begon te twijfelen. Ik, ik, ik twijfel nu ook. Ja. <laughs> <laughs> Volgens mij is het retail waar uh, Tutti Frutti in zit. Maar ja, goed. Nou, Dan gaan we zo meteen gewoon uh, even kijken. Ja. Even uh, naar, uh, naar uh, zoeken. zoeken, kijken mm -hmm. wat je maar wil. En uh, ondertussen ben ik mijn lijstje kwijt. Ben je mijn ben, lijst kwijt? Nu, nu ja? heb ik, mijn, okay. ben ik een keertje mijn lijstje kwijt. Zal ik wat draaien anders? Doe maar even. Ja? Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Wil je ja. naar Doe Maar luisteren? Wat? <laughs> Dat hebben we vorige keer gedaan, toch? De bom. <laughs> <laughs> nou, woman, woman. should go away I feel so much sorrow and I just don't know how Together things will seem fine in a while. Nee, vroeger met Wommen. Ja, hij was van de week jarig trouwens. Maar we hadden zoveel artiesten in het licht dat... Uh, hij is er helaas bij je ingeschoten. Ja. Maar goed, ik, ik heb hem toch in het rijtje laten staan. Want hij, ach, dat hoor je natuurlijk toch een klein beetje te vieren. Dus bij deze alsnog gefeliciteerd door René. Nee. Hoera! Ja. Want uh, ja, misschien wel leuk om te vertellen. In Amsterdam ja. is er een topperscafé geopend. Echt waar? Ja, Toppers uh, Feestcafé. En dan gaan allemaal. Uh, ja, komende jaar gaan er allemaal. Uh, op, op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Gaat die open en dan is er gewoon elke dag live muziek. In de, op de, uh, een van die drie dagen bedoel je dat? Uh, nee, elke dag. Van donderdag tot en met zondag live muziek bij ja? Toppers Café. En niet van hunzelf alleen, hè? Maar ook, nee, maar een Nederlandse klonen. artiesten. En ja, je kan ja, vooral de. De halftime show hadden ze altijd en de pauze. Ja. En die artiesten ga je daar vooral tegenkomen. Oh, oké. Okay. Maar nou, ook Sasha Brouwers, de stem van CFM, hè? de Jingles uh, pakket. Ja, uh, ja de, de vrouwelijke stem is Sasha Brouwers en die zingt daar ook. Nou, wat prachtig zeggen we nou, hè? Ja, zeker. weten. Leuk, leuk, leuk. Ja. leuk. Dus, Heel uh, mooi. Ja, ja. dat uh, komt uh, helemaal, uh, helemaal uh, goed. We ja. gaan langzamerhand het, uh, ja, het interview natuurlijk even luisteren. Wat, er, uh, eh, wat ik gisteren uh, heb opgenomen tijdens. Uh, Tijdens het interview met uh, Tutti Frutti natuurlijk. Ja, en Tutti Frutti zit samen met Air Force en Bakkerij van Vessem. En Air Force, u weet wel, hè, die, die kledinglijn... die bekend is vooral om de winterjassen. Ja. Maar verder nog veel meer kleding heeft. Uh, zit dus, zijn zij genomineerd in de categorie retail. En uh, vandaag hef, gaan we dus ja. luisteren naar Tutti Frutti. We hebben net vandaag contact gehad en geluisterd naar Brigitte van het Wapen van Zandvoort... die samen met De Drie Aapjes en Philoxenia genomineerd is... in de categorie horeca. En afgelopen maandag hadden we contact met Rob en Robin Witte... uit de categorie overige. Zij zijn van Garage Zandvoort, autobedrijf Zandvoort. En in die categorie uh, zijn ook genomineerd... Spider Rental en The Academy... En die Academy die krijgen we dinsdag, geloof ik, aan het woord. Als ja. ik het goed heb begrepen. Klopt. Dus we proberen nog steeds contact te krijgen... en een interview te krijgen met Spider Rental, Air Force, Van Vesum... De Drie Aapjes en Philoxenia. Nou, dat komt helemaal goed. Ja. We gaan even luisteren naar het interview van Tutti Frutti. Mm -hmm. Ik ben vandaag op bezoek bij Tutti Frutti, want zij zijn genomineerd bij de Ondernemers Gala. Um, ja, ik ben benieuwd, wie zijn jullie? Vertel eens, wie zijn ik aan de balie? Hi, je staat aan de balie bij Dominique, uh, eigenaresse van Tutti Frutti Zandvoort. En bij Nicky, mede-eigenaresse van Tutti Frutti Zandvoort. En ja. bij Nathalie. Ook even naar de rest van dit die antwoord. Nou, helemaal gezellig. Het, is, het ziet er hartstikke gezellig uit hier in de winkel. Um, ja, hoe is het zo ontstaan dat jullie genomineerd zijn? Nou, we willen allereerst alle mensen bedanken die natuurlijk gestemd hebben op ons. Ja, ik denk dat ze het gewoon een favoriete winkeltje vinden. Ja, heeft het ook niet te maken met het uh, thema van dit jaar? Duurzaam. Ook, want daar passen wij natuurlijk heel goed in. Duurzaam. Hoe zijn de reacties die jullie hebben ontvangen ja, tijdens deze nominatie? Nou, echt heel leuk. We hebben een post geplaatst op uh, Facebook en Insta. En reacties zelfs uit Dubai, echt overal vandaan. Echt superleuk. Ja, jullie, hebben, uh, ja, jullie richten vooral op tweedehands uh, kleren. Uh, Klopt. Hoe komen deze kleren hier binnen? Uh, die worden ingebracht door klanten. We zijn echt heel erg selectief. Uh, kwaliteit staat voorop. Uh, de woonaccessoires kopen we nieuw in, uh, tevens kopen we ook nieuwe kleding in, weet je, dus dat moet het echt wel in balans zijn. Dus de, de tweedehands spullen moeten echt wel van kwaliteit zijn en zo goed als nieuw. Dus vooral het stukje duurzaam komt in, hier in de winkel uh, terug, dus het past precies bij, uh, bij het thema. Uh, hoe uh, proberen jullie uh, de klanten te laten stemmen om uh, ja, toch uiteindelijk ondernemer van het jaar te worden? Vooral zo, via social media, ook via Facebook, Instagram. We hebben hier natuurlijk de stembiljetten ook liggen uh, in de winkel. En, uh, ja, via social media heb je gewoon een heel groot, uh, groot bereik ook. Daar hebben we heel groot bereik mee. Yeah. En uh, ja, zijn er al veel ingeleverd? Dat hopen we wel. Ja. Ze zeggen wel dat ze allemaal gestemd hebben. Dus uh, <laughs> dat hopen we dan wel. We hebben ruim, ja, bijna 8000 volgers op Facebook. Dus nou ja, als dat een beetje meezit. Ja. Hoe, hoe lang bestaan jullie al? Sinds 1992. Dus dat is al een ja. tijd, dus het is extra een eer om genomineerd te zijn. Zeker, Zeker ja. ja. Drie jaar geleden hebben we het zelf overgenomen. Dus dan kan je er je eigen draai aan geven leuk om te doen. Het is uh, meer hobby uh, als werk eigenlijk. En uh, vaste klanten? Heel veel. Ja. ja we hebben een klantenbestand van uh, bijna 1500 klanten. Maar ook uh, buiten Zandvoort. Ja. Want er wordt ook inbreng opgestuurd in dozen. Dus, dus dan, het is dat niet is niet alleen Zandvoort. Dat is wel he? heel speciaal inderdaad. Ja. dat mensen gewoon hun doos uit uh, waar je woont uh, hierheen sturen. Voor ja. nou, uh, het is mooie kleding. En, uh, en dat jullie dat dan weer hier mooi kunnen verkopen om toch weer een tweede huis te geven. Ja, klopt. Maar dan moeten we inderdaad uh, het liefst met kaartjes eraan. Het liefst met kaartjes? Ja, dat weten ze dan ook wel hoor. Ja. Dus dat wordt uh, regelmatig gedaan. Nou, we krijgen klanten van uh, heel Nederland. Het is echt superleuk. Nou. Het versturen door heel Nederland ook. De toeristen, want wij, wij hebben vorige week natuurlijk een, een uh, voorgesprekje gehad. Ja. Um, je vertelde nou op het uh, plein: er uh, komen best wel veel toeristen toch langs, dat men ja. daar zich daar toch een beetje in vergist. Wil je klopt. daar wat over vertellen? Ja, dat klopt. Dat, uh, mensen vergissen zich daar echt in, want het is, uh, je hebt de parkeergarage hier. Nou, en dan lopen ze allemaal lopen ze langs deze winkel. Dus ze zijn de eerste die ze tegenkomen en eind van de dag zien ze vaak nog een keer. Dan komen ze nog een keer naar binnen. Dus echt, echt heel leuk. Dus echt drukker dan, dan mensen denken, hier in het straatje. Ik net zo'n verloren hoekje, maar uh, laat ons maar schuiven. Uiteindelijk niet. Nee, toch? Zeker niet. Tot slot, ja, als, als mensen op jullie uh, ja, moeten stemmen, of willen stemmen, uh, waar kan dat? Nou, dan kunnen ze naar de winkel. en Hier naar de winkel. We hebben allemaal stembiljetjes gekopieerd, dus die kunnen ze hier ophalen. Uh, die breng je naar de Bruna. Het staat in de Zandvoortse Courant. Uh, en via social media hebben we de link staan. Promotion. Uh, en, uh, en wat is uh, jullie uh, Facebook en waar uh, kunnen mensen jullie vinden? Uh, Facebook is uh, Tutti Frutti Zandvoort. We hebben uh, als logo Merlin Moreau. En we hebben een website www.tuttifruttizandvoort.nl. Ik geloof het niet, maar voor de mensen die jullie toch niet weten te vinden. Welke, waar zitten jullie in Zandvoort? Cornelis Legerstraat nummer 6. Ik wil jullie heel veel succes wensen met jullie, uh, met het promoten nog, uh, van de ja, ja. zoveel mogelijk stemmen te krijgen. En uh, nou, we zien jullie natuurlijk uh, op de avond zelf. Ja, dank je. Hartstikke dankjewel. leuk. Oké, dank je wel.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 Maar de vakantie vloog voorbij Blijf in gedachten steeds bij mij Dit zijn de woorden die je zei Embrasse-moi, ne pleure pas Je ne veux pas partir sans toi Ik wil blijven, maar ik moet je laten gaan Tot je het hebt, je maakt het mee Maar de vakantie is passé En die vakantie vloog voorbij Blijf in gedachten steeds bij mij Dit zijn de woorden die je zei Ambrasse-moi, ne pleure pas Je ne veux pas partir ik wil blijven, maar ik moet je laten gaan. Ambra, moi, ne pleur pas. Je ne veux pas partie sans toi. Ik zal ze rijden, maar ik moet je met uh, Vakantieliefde. een van uh, zijn uh, nieuwe single... die op uh, ja, zijn album staat. Die hij uh, pas heeft uitgebracht... Uh, in het Dushinsky uh, in Amsterdam. Het is tijd... Uh, ja, voor het... Uh, voor het uh, nieuws, hè? Jazeker. Ja? Kan die? Yes! Het nieuws bij ZFM Zandvoort... met Dolly Tempierik. Ja, ja... Een studentenhuis op de hoek van de Zeilweg en de Hyacinthelaan is woensdagavond ontruimd na een brand in een keuken. De brand ontstond in de keuken toen een bewoonster aan het koken was. Ze heeft tevergeefs met een brandblusser geprobeerd het vuur te doven en gelukkig slachtte de brandweer daar wel in. Na het blussen van de brand heeft de brandweer alle ramen opengezet om te luchten. Door de grote rookontwikkeling in het pand... is de studenten onderzocht uh, door een ambulancemedewerker. En uiteindelijk hoefde er gelukkig niemand mee naar het ziekenhuis. Wat zeg je? Het was toch geen joken? Die aan het koken sta... <laughs> Joken stopt toch met koken. Ja, zeker. Ja. Uh, de provincie heeft vorig jaar fors meer klachten ontvangen... over het openbaar vervoer in Haarlem en de Eimond... Het aantal klachten steeg ten opzichte van 2016 met maar liefst 32 tot bijna 2000. Dat is gebleken uit het jaarverslag over het openbaar vervoer in Noord-Holland in 2017. Hierin staat dat te veel bussen van vervoerde Connection te laat kwamen of zelfs uitvielen. En vooral passagiers op de lijnen 2, 3, 73 en 80 hadden het behoorlijk te verduren. Er is een enquête geweest van NH Nieuws... Uh, waarin een panel zijn mening kon geven over Zwarte Piet. Nou, de overgrote meerheid van de ruim 1500 deelnemers aan het Sinterklaasonderzoek... geeft aan dat er niets mis is met het uiterlijk van de Pieten. Op de vraag of Zwarte Piet moet veranderen... zegt een grote groep van 82% nee, 15% zegt ja en 3% heeft geen mening... Daarbuitenom geeft bijna twee derde aan... dat het uiterlijk van de pieten in de afgelopen jaren... al meer dan voldoende is veranderd. Over één ding zijn echter alle panelleden het wel eens. Iedereen vindt dat de discussie moet stoppen. Een man is gisteravond aangetroffen... naast een scooter aan de Bloemendaalse weg in Overveen. Hij zou bewusteloos zijn geraakt. Volgens de getuige reed de man rond op een gestolen scooter... Agenten, tro agenten troffen de man rond half twaalf s avonds aan op een bankje. De scooter waar hij op had gereden stond naast hem. De man is naar het ziekenhuis gebracht... en wat de mankeerde is vooralsnog niet duidelijk. Dan is gistermiddag een fietster rond drie uur... op de Korte Kleverlaan in Bloemendaal gereanimeerd na een val. Naast twee ambulances kwam ook het traumateam ter plaatse. De traumahelie landde langs de Kleverlaan in Haarlem en de vrouw is na de eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Dan nog even een laatste berichtje, meer een oproepje eigenlijk... want mensen, onze dorpsgenoten op vier benen... zijn weer aan het terugkeren naar het dorp. In de Kosverlorenstraat zijn alweer herten gesignaleerd in de tuinen... en ook bij de Sofiaweg, Valennepweg en Linnéestraat... Zijn de herten alweer terugkeren uit de Amsterdamse waterleidingduinen? Of zoals zij het de laatste tijd genoemd hebben... de Amsterdamse wallenduinen? Nou, um, ik zou dus zeggen... doe rustig aan met de auto of de fiets of op de scooter. Uh, laat het gas niet helemaal los. Of, maar <laughs> druk het gas niet helemaal in. Dat wilde ik eigenlijk liever zeggen. En geef je ogen goed de kost om een botsing te voorkomen... Tot zover dan het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is op deze donderdag prima herfstweer. De zon schijnt flink en het blijft droog. De zuidwestenwind draait naar zuid tot zuidoost... en is zwak tot hooguitmatig van kracht. De temperatuur stijgt naar 12 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen... en het blijft droog en het koelt af naar een graad of 5. Morgen is het ook prima november weer met flink wat zon. Pas later op de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en er waait een in kracht toenemende zuidoostenwind... en de temperatuur gaat stijgen naar zo'n 13 graden. Als we dan even verder gaan kijken dan zien we dat in de nacht naar zaterdag het gaat regenen. En dat gaat het zaterdagochtend ook doen. Zaterdagmiddag draait het om buien en hierbij kan het lokaal zelfs tot onweer komen. Tussen de buien door schijnt ook de zon. De wind waait uit het zuiden en is matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur gaat stijgen naar zo'n 13, 14 graden. Dan kijken we ook nog even naar de zondag. Dan starten we droog, maar in de middag gaat het weer geruime tijd regenen en zondagavond komt het tot buien. De temperatuur stijgt opnieuw naar 13-14 graden en er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee krachtige zuidenwind. Oké, okay, tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. De sidekick. Yes, sir, I can boogie. Ja, dat was een mega hit in 1977 van deze twee Spaanse dames. Ja, een leuk nummer was dat toen. Echt gezellig. Maar ja, is het toch? nog steeds, is het nog steeds. Ja, ja dat wil maar ja, ik goed. zeggen. Ik, het valt me nu wel op hoe vaak ze wel niet roepen... dat ze kunnen boogieën. Jeetje, op een gegeven moment weet je het wel. He? Ja. Ja, ja, ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb trouwens nog een mooi Nederlands nummer klaarstaan. Nou, of ze... heb jij wat moois? Ja, ja, ik heb zometeen wel wat klaarstaan, maar de... zullen we ja? het gewoon lekker draaien? Ja, ik heb uh, een, een prachtig nummer klaarstaan... van een groep die hier in de studio wel eens live heeft gespeeld... Het was een jaar of twee geleden uit Amsterdam. De band Damp. En uh, ik vond ze weer terug. Ik denk, oh ja, dat zijn toch ook wel hele aparte nummers. Ze zijn niet erg bekend, maar wel heel goed. Hier komt het nummer voorbij van Damp.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 Met een lange nacht, we denken aan de vrienden die we missen, maar moesten laten gaan. Die weet dat het zo gaat, in een pak dat je niet staat. Ik van jou en jij van mij, het was ineens voorbij voorbij.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 catch a moment but it slips through my hands all I see are long like a sunset skyline to let you know We zitten gewoon weer te praten hè? en weer afgeleid. We zitten ook oh. altijd... Dat is zo erg, hè? Roy en ik zitten altijd zo vol met plannen en dan zitten we... Ja, nou, dit moet, dat moet, zus moet, dit kunnen we, dat kunnen we. Ja, nou, we moeten gewoon ons richten nu waar we mee bezig zijn. Programma maken. Oh. Programma maken. En als u wil helpen, heel graag. Oh, Billy komt. Billy steekt zijn hand op. Hoor je het? Ja? Ah, Ja. Ja. ja. Oh, dat is wat fijn dat hij ook komt. Gezellig. Ja, ja. Heb je Billy zijn nummer? Ik zou hem bellen. Ja, wel jij Billy even op. Want hij heeft gezegd dat hij uh, wil komen. Hoor maar. Ja. If you got a problem, don't care what it is. If you need a hand, I can assure you this. I can help, I got too strong on. Baby, she'll never have the blues, let me Dat was hem, Billy Swan. en Fijn dat hij komt helpen. Ja, ik heb hem gebeld. Jij hebt hem gebeld? Ja. Oh, kijk, nee, heb je hem weer? Ja, hij is een, hij is maar dat is, is wel met braven. die Billy, hoor. Als je hem eenmaal aanhaalt, dan blijft hij komen. Ja. ja nou was een keer op en dan begint hij weer, weet je. Ja, nou, nou, ja. Maakt niet uit. Nou, ja. Hé, hey, het zit er alweer bijna op, roei je? Ja, alweer, hè? ja. ja. Het, het, het is heel snel gegaan. Het was wel een hele leuke uitzending weer. Komende ja. uh, Komende week gaan we natuurlijk vooral op de ondernemerschale nog volgen... Zo, zo uh, maandag en dinsdag uh, interviews ja. met alle ondernemers. Ja. En uh, ja, volgende week, donderdag, dat is misschien leuk... hebben we Serdi en Nicky. Uh, oh, oké. Okay. En die, uh, ja, die hebben toch wel heel erg groot nieuws. Dus uh, dat wordt leuk. Oh, dus ik, uh, spannend. Ja, Dus dan moet u toch weer gaan luisteren. Wilt u meegenieten van het nieuws? Hè? Ja, ja, ja, ja, zo ja, is ja, het. Dus, uh, ja, ja, voorlopig dat, uh, is dit uh, onze laatste dag van deze week van uh, Zandvoort Luncht. Yes. En u weet het, hè, maandag kunt u weer bij ons terecht... En ik geloof dat er woensdag, volgende week woensdag, geen uitzending is. Dan oh. kunnen beide heren niet. Nee. Nou, dus, ja. dat is jammer. Ja, misschien kunnen we het omdraaien. Dat wij woensdag gaan, dat we de donderdag niet doen. Oh nee, ja, want je zegt net dat we donderdag gasten hebben. Op dus alle dat kan twee. niet. Dus nou ja, goed, we zien het wel. U, hoort, u wordt wel thuis maar helemaal <laughs> helemaal ingenomen door je dogje. Oh. Hè? Oh, ik, zit, oh, ik zit iedereen op het verkeerde been. U kan beter onze ja. Facebook even in de gaten houden. CFM Lunch. Ja. En dan uh, komt het uh, helemaal goed. En dan uh, melden we het daarop. Ja, Wij, uh, zo is het. gaan u bedanken voor het luisteren. Absoluut. En uh, tot uh, maandag weer hey, bij CFM Lunch. Maar is het al luncht. zover dan? Ja. Ja? Oké. Okay. Oh, okay. ja, okay. Nou goed, we Eigenlijk nemen alvast afscheid. Ik wens u een heel veel fijn weekend toe. En uh, tot volgende week maar weer. Oh ja, en niet vergeten, hè, de opera-liefhebbers uh, in de een lichtfabriek is het komend weekend een prachtige opera te beluisteren: Bal Ik ga meezingen van de vet, uh, de vet lady. <tied>